Hebben heel veel mensen mij verschillende vragen gesteld na de afloop van mijn betoog, van mijn seminar? En ik heb gemerkt dat heel veel mensen goed onderlegd zijn in de profetieën in, in de Bijbel, maar toch zijn er een aantal vragen die ik met jullie zal proberen nader toe te lichten. Het thema voor deze morgen gaat over Amerika in Bijbels profetie. Het is een heel actueel onderwerp. Want ik weet niet of jullie de klimaattop hebben gevolgd in Den Haag, in, in Kopenhagen. Het verdrag is net ondertekend en dit heeft allemaal te maken met openbaring 13. En we zien dingen gebeuren om ons heen waarvan heel veel mensen zich afvragen, waar gaan we naartoe? En we zien hier de, de vervulling van de profetieën voor ons uh, plaatsvinden. En het is heel verbazingwekkend. En daarom is deze thema zo uitgebreid van openbaring 13. Normaaliter doe ik daar drie dagen over om die thema te behandelen. Maar uh, we moeten proberen dit in 2,5 uur rond te krijgen. Als het niet lukt, gaan we gewoon volgende keer weer verder. In Ezekiel 3 vers 16 uh, staat het volgende. Het is een heel belangrijk bijbeltekst. Waarin wij op ons verantwoordelijkheid worden gewezen als de wachters van het huis Israëls. Daar staat het volgende in Ezekiel 3 vers 16 tot 21. Mensenkind, ik heb u tot een wachter Gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijn tweeën waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Doch als gij de goddeloze waarschuwt en gij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze wegen niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw ziel bevrijd. Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert, ...en onrecht doet... ...en ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg... ...hij zal sterven... ...omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt... ...zal hij in zijn zonde sterven... ...en zijn gerechtigheden... ...die hij gedaan heeft... ...zullen niet gedacht worden... ...maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen... ...doch als gij... ...de rechtvaardige waarschuwt... ...opdat de rechtvaardige niet zondigen... ...en hij niet zondigt... ...hij zal zeker leven omdat hij gewaarschuwd is... ...en gij heb uw ziel bevrijd. In het oude Israël was het zo, de, u kent het, de, de kastelen wel in uw gedachten... ...er waren altijd wachters die stonden daar op de wacht... ...om het volk van Israël te waarschuwen als de vijand aankwam of als de vijand aanviel. En dit is een, deze profetie verwijst ons naar onze verantwoordelijkheid in onze tijd. Wij mogen niet zwijgen... Over het gevaar dat ons heden en in de toekomst bedreigt. En zijn daarom verplicht om iedereen die verbonden is in de liefde van Jezus Christus te waarschuwen. Voor hetgene wat er nu gaande is, wat ons allemaal te wachten staat. En er is zoveel dingen om ons heen die ons gebeuren. Maar heel veel mensen zwijgen of zijn bang om... ...dat te vertellen. Of ze weten dat niet hoe ze dat moeten uitleggen aan de mensen. Maar de Heer zal ons ter verantwoording roepen wanneer wij gezwegen hebben. Maar hoe kunnen wij iets aan mensen vertellen als we het zelf niet lezen... ...en als we zelf het woord van God niet bestuderen. En daarom is het goed om deze morgen bij elkaar te zijn... ...om een stukje te bestuderen over Amerika in Bijbelprofetie. Maar ik zal even wat persoonlijke vragen beantwoorden van degenen die mij voorkeer hadden gesteld. Maar er zijn heel veel onderwerpen die ik niet in één uur of een paar uren tijd kan uitleggen. Men heeft mij gevraagd over dat hele netwerk van al die geheime genootschappen. Maar we zullen dat stap voor stap wel allemaal wel uitleggen. Het is zo ingewikkeld om dit allemaal in één keer uit te leggen. Dat hele structuur van wie heeft nu de macht in deze wereld. De economische machten, de politieke machten, de hele nieuwe wereldoorten. Hoe zit dat allemaal in elkaar? Wie heeft het allemaal in handen? Wie heeft de touwtjes in handen op deze planeet aarde? Om dit alleen maar te behandelen ben, dan ben ik ook al een, een, een dag of twee bezig om dit helemaal gedetailleerd te kunnen uitleggen want wij we moeten weten wat de vijand aan het doen is. Wij als wachters van het huis Israëls moeten alert zijn... voor wat er om ons heen gebeurt. En dit zullen we de volgende keer wel uitleggen. In Hosea 4 tot 6 zegt ons... Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt... Verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik u vergeten, zegt de, het woord van God. De Bijbel spreekt hier over kennis. Kennis over het woord van God. Kennis over de profetieën. Kennis over de vervulling van de profetieën. Kennis, wat ons allemaal te wachten staat. De andere vraag, wat mensen mij gesteld hebben, is duidelijk de heid te, te krijgen. Is dat ene Bijbeltekst in Daniel, hoofdstuk 7. En in Daniel, hoofdstuk 8, staat het ook beschreven van. Ja, waar, waar, we hadden de vorige keer dit thema behandeld over die antichrist. en de mensen vroegen van ja, waar haalt Hij zijn kracht vandaan? En dit was voor velen niet duidelijk. Zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat Hij onderneemt, zal hem gelukken. Machtigen zal Hij verderven, ook het volk der Heiligen. Deuteronomie 29, vers 29, legt ons uit dat de verborgen dingen zijn voor de heren. Maar wat de Heer aan God aan ons heeft geopenbaard, is voor ons en voor onze kinderen, onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen voor altijd. Want voorzeker, de Heer doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn dienstknechten en aan zijn profeten. Het boek Openbaring is een heel moeilijk boek voor heel veel mensen. Het is een, eigenlijk een tweelingboek van het boek Daniel. Het sluit aan elkaar aan. Om, dat, om de boek Openbaring te kunnen begrijpen, is het goed om het hele hoofdstuk van Daniel eerst te bestuderen. En, maar als je met het boek Openbaring bezig bent, dan ben je eigenlijk van Genesis tot en met het boek Openbaring bezig. Want het beschrijft het hele wereldgeschiedenis van Gods volk. En het gaat ook om de laatste strijd om de macht. Niet de macht hier wat op de aarde zich plaatsvindt, maar wat hier op aarde plaatsvindt, speelt zich in de hemel af. En daar is heel lang geleden begonnen. De Bijbel zegt, voort wees krachtig in de Here en in de sterkte zijn er macht. Wij moeten de wapenrustings van God aandoen, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Vergeet dat niet. Er is een geestelijke strijd gaande die wij niet kunnen voorstellen. En we komen nu tot een climax in onze wereldgeschiedenis. En daarom doet de wapenrusting van God aan om weerstand te kunnen bieden. In de boze dag en om uw taak geheel vervuld te hebben en staande te kunnen houden. En als u rondomheen kijkt dan ziet u dat heel veel mensen in kerken of in samenleving niet meer staande kunnen houden. Maar we kunnen alleen maar staande houden wanneer we vastgeworteld zijn in het woord van God. Als we werkelijk verbonden zijn in de liefde van Jezus Christus, dan kunnen we staande houden. We moeten zo'n nauwe relatie met hem opbouwen, dat er ook niets, maar er ook niets tussen mag komen. Als je, als je met deze dingen bezighoudt en je geeft uh, seminars op verschillende plaatsen. Als je met deze onderwerpen, met deze studie bezighoudt en je met heel veel research. Dan ervaar je dat de, de, de geestelijke strijd in je leven. Want van de duivel die je probeert je op alle fronten tegen te houden. Een kennis van mij bijvoorbeeld, die heeft een, een website voor op mij gemaakt van onze bijbelstudiegroep, waar ik al mijn bijbelstudies op had gedaan. Maar begin dit jaar is zijn website is helemaal vernietigd. Alle gegevens van, van mij zijn helemaal weg. En we konden niet uh, begrijpen, een of andere hacker heeft die computer helemaal kapot gemaakt. En al mijn gegevens wat ik al die jaren had opgebouwd, is allemaal, allemaal verdwenen. Vergeet niet openbaring 12 vers 7 tot 9, hè? dus hij krijgt die macht, komt, komt van boven vandaan en alles wat de antichrist probeerde te doen zal hem gelukken. Niet alleen in het verleden, niet alleen maar in heden, maar ook in de toekomst. Openbaring 12, dat is weer een heel aparte bijbelstudie, een heel apart thema waarin over de strijd wordt beschreven van Gods laatste gemeente. En die strijd die begon heel lang geleden in de hemel. Het boek op beschrijft dat Michael en zijn engelen... ...die hadden oorlog in de hemel tegen de draak. Ik weet niet of u die profetie wel eens gehoord hebt. Wie heeft die profetie nooit gehoord op 12? Dat is moeilijk, hè? Een ander woord voor oorlog is eigenlijk een meningsverschil, een crisis... Heel lang geleden was het in de hemel ontstaan. In het boek openbaring, als je de naam Michael of Michael leest, dan gebeurt er iets bijzonders. Let maar op, als je in de andere Bijbelboeken kom je dat nauwelijks tegen, maar het is alleen specifiek in openbaring. Dat betekent dat God, Jezus Christus. Eh, zeg maar. De laatste strijd gaat aan, aan met Lucifer, met Satan. En we lezen in openbaring 12 dat uiteindelijk het, het, het werden ze uit de hemel geworpen. Het werd hun niet meer comfortabel. En ze zijn hier met hun engelen op de aarde geworpen. En waarom had Lucifer gezondigd eigenlijk? Waarom had Lucifer gezondigd? In zijn schoonheid en positie hebben wij een aanwijzing hoe trots in zijn hart begon. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid niet doen gaan. 28 vers 17. Heel veel mensen die koesteren trotsheid. Heel veel mensen weten soms daar niet mee om te gaan. Maar zoals ik in het begin ook al zei, het gevaar van succes hè, is trotsheid. Je kan zo hoogmoedig raken dat je vergeet dat je dit alles van God hebt gekregen, je wijsheid, je kennis. Maar wat heel lang geleden heeft gebeurd, is, is, is niet in één dag plaatsgevonden. De Bijbel beschrijft niet hoe lang die strijd was in de hemel. Misschien wel honderd 100 jaar, duizend jaar. Maar was heel lang geleden van dat plaats. Want in de hemel was alles volmaakt. En in de hemel was alles perfect. Maar door zijn trotsheid in zijn hart was alleen maar een leugen. En niemand anders. Hij had een van de hoogste positie in de hemel. Hij wilde gelijk zijn met God zelf... Hij verlangde naar meer macht. En hij begon twijfels te zaaien over Gods liefde in de hemel. En hij ging mensen, de engelen ging hij ophitsen. En hij, hij vertelde hen de manier waarop hij regeert is als een dictator. Het was niet moeilijk, want bedrog en leugen was onbekend in de hemel. Behalve in Lucifers, zijn eigen hart. Isaiah 14, vers 14 zegt het volgende. Ik wil opstijgen boven de wolken en mij aan de allerhoogste gelijk stellen. En zo ging het maand in, maand uit, jaren, eeuwen was er een strijd in de hemel. Hij wil gelijk zijn. En tenslotte kwam hij in opstand. Het was een soort revolutie, een burgeroorlog. Toen kwamen Lucifer en zijn engelen openlijk in opstand tegen God en trachten Gods troon over te nemen. En zij werden uit de hemel geworpen. Vervolgens zegt de Bijbel, door leugen en bedrog nam hij een derde deel van de engelen met zich mee. Nou, het is heel interessant, maar ik, de Bijbel zegt hier, hij kwam openlijk in opstand, hij wilde zelfs de troon overnemen, maar dat gelukte hem niet. Een andere duidelijkere vertaling is, ja, God is van God van liefde. God kan hem niet zomaar de hemel uit, uh, uitschoppen of uitwerpen. Je zou dat kunnen voorstellen van, stel eens voor dat u bijvoorbeeld, dat is hier net in, wanneer was dat, Nieuw Lekkerland was gebeurd, u heeft net een huis gekocht, er wordt een nieuwe woonwijk daar gebouwd. En u heeft al uw spaarcentjes ingezet om in die woonwijk te wonen. En dan vlak voor de oplevering zegt de aannemer, sorry mensen, van jullie moeten eruit, want er is een gifbelt hier op onze grond. En dat moet 100 meter uitgegraven worden. Dus er zijn omstandigheden waardoor uh, u moet verhuizen, waar u, u moet weggaan. Er zijn omstandigheden waar u uit uw eigen. uit uw eigen. belang zegt van. nou, dit is. ik voel hiermee niet comfortabel. En zo was het ook met, met. Lucifer en zijn engelen. Ze waren te ver gegaan. Ze waren te ver gegaan. En. en uiteindelijk. moesten ze wel de hemel verlaten. Een andere Bijbeltekst in. in Corinthië staat dat. dat uh, wij zijn een schouwspel. ...voor alle andere planeten. Want planeet Aarde was niet de enige planeet die was geschapen. Maar we kunnen lezen in de Bijbel dat meerdere planeten zijn geschapen... maar ...waar de zonde niet is gevallen. En hij nam een derde van de engelen mee. Nou, dat is de vraag, hoeveel engelen zijn dat, dat? Een derde van de engelen. Nou, als je wil weten hoeveel engelen naar de planeet Aarde zijn gegaan... ...dan wil ik met jullie naar Scheveningen gaan... ...dan gaan we al die zandkorrels stellen die daar zijn... En als we klaar zijn, dan weten hoeveel engelen zijn gevallen. Hij werd op de aarde geworpen met zijn engelen. De oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Goed onthouden, de gehele wereld wordt verleid. Niet alleen hier in Amsterdam of in New York bij de Twin Towers of in Bangladesh. De Bijbel zegt hier... Hij zal de hele wereld verleiden. En hoe doet hij dat? Het zijn geesten van duivelen. Die tekenen doen. Welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld. Om hen te verzamelen. Tot de oorlog op de grote dag. Van de almachtige God. En we zien hier. Deze dingen voor onze ogen. Allemaal plaatsvinden. We zien hier al die ellende om ons heen. We zien hier. ...wat allemaal plaatsvindt. Engelen zijn machtig en sterk, vergeet dat niet. We lezen in, in, in handeling hoe zij ketenen verbraken van de gevangenen... ...hoe zij door muren lopen. Vergeet niet. De macht die, die Satan Lucifer in de hemel had gekregen... ...hij en zijn engelen zijn niet ontnomen toen ze de hemel verlaten... Na duizend jaren studie in de hemel, na duizend jaren ervaring, is hun kennis alleen maar toegenomen. Ik heb dit even laten zien om, om, een, om uit te leggen van wat de Bijbel bedoelt over een hemel. De Bijbel beschrijft drie soorten hemel. De eerste hemel is zeg maar de... de, de, de de atmosfeer, waar de vogels vliegen, waar de, waar de wolken schijnen. Dat is de eerste hemel, de atmosfeer. De tweede hemel wat de Bijbel beschrijft is zeg maar, waar al in het heelal, waar al die sterren, dat is de tweede hemel wat de Bijbel zegt. En de derde hemel is de plaats waar Gods koninkrijk, waar God zelf regeert. Ja, als je zoiets om je heen ziet gebeuren. Ja, je ziet daar je, je, je, alles wat je hebt geschapen. Hè, die komt in opstand. Hè. Het is precies hetzelfde. Wat zou je doen tegen je eigen kinderen als ze tegen je tekeer gaan? Ze worden brutaal. Hè. Je weet hoe het gaat als de kinderen al uh, de tienerleeftijd uh, halen. En dan, dan weet je niet meer wat je moet doen. Maar God had mensen, de wezens, iedereen geschapen... Met een vrije wil. God is een God van liefde. God heeft ons niet als een robot geschapen. Johannes 4 vers 8 beschrijft dat duidelijk. God is liefde. Liefde kan nooit geweld gebruiken om wederliefde te krijgen. Liefde kan alleen groeien uit vrijwilligheid. Vrije wil om elkaar lief te hebben. Dus God maakte al de engelen met een vrije wil. Zij waren vrij om te kiezen zo maakte hij ook de mensen we zijn vrij om Christus lief te hebben te accepteren of niet God heeft ons een keus gegeven en God heeft ons een keus gegeven aan een ieder en daar mogen we niet aan komen we kunnen alleen maar vertellen en zo is het met God ook en zo was dat ook in de hemel Uiteindelijk werd het conflict tussen Christus en Satan... ...werd naar de planeet aarde verplaatst. We kunnen lezen... ...ik zal heel snel hier doorheen gaan... ...want anders komen we vanmiddag nog niet klaar. We kunnen lezen in de Bijbel... ...hoe de conflict naar de planeet aarde was verplaatst. Want hij en zijn engelen konden nergens naartoe. Zijn ware karakter werd al geopenbaard in de hemel... Onder alle andere geschapen wezens, Dus hij kon nergens meer naartoe. Hij was nergens welkom. En planeet aarde kwam net uit de hand van de schepper. Het enige wat hij kon gaan is naar het paradijs. Zo begon het. En we lezen hoe dat was gegaan. Hoe uh, de eerste zondeval plaatsvindt in het paradijs. We kennen dat verhaal van, van, van, van Adam en Eva. En toen zei, er was boom des levens en de boom van goed en kwaad. En daar, boven goed en kwaad, daar mogen ze niet komen. Maar uiteindelijk werd Eva misleid. En hetzelfde wat, wat hij daar, daar doet, deed hij precies hetzelfde in de, in de hemel. Opstoken. Ophitsen. He? Hij, hij is de... De beste redacteur van een roddelblad is hij zelf. En hij zei tegen de vrouw. Gij zult geen zin sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet. Uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn. Kennende goed en kwaad. Nou, u kent wat de gevolgen zijn in het paradijs. Uiteindelijk. Vielen zij in zonden. Ze hadden gefaald met hun loyaliteit en trouw aan God. Zonder deed zijn intrede in het paradijs en wij worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Vanaf dat moment nam Satan en zijn engelen bezit van planeet Aarde. Was de bedoeling dat. Adam en Eva zouden regeren als koning en koningin over deze planeet Aarde. Maar sinds de zondeval is deze planeet eigenlijk in bezit van Satan en zijn engelen. De hele media, de hele movies industrie film-industrie, waar je ook ziet, die, die spreekt daarover. Het gaat allemaal over de strijd in de hemel. Dit is ook weer een ander thema, dat heet invasie van andere planeten. Dat is weer een heel ander thema om daar heel diep op in te gaan hoe hij dat allemaal doet. Maar ja, we kunnen dat, heel veel. maar de televisie open te doen of, of welke krant of welke boeken, je gaat naar de bibliotheek. Alles spreekt over een strijd in de hemel. En je zal als God gelijk zijn. Dat hele cyclus kom je daarin tegen. Dat is een vraag wat heel veel mensen stellen. Van waarom is er zoveel leed en ellende in de wereld? Maar we hebben nu heel kort samengevat. Wat ooit in de, in de hemel was begonnen. Is nu de planeet aarde voortgezet. En dat is de reden van al die chaos, oorlog en ellende in deze wereld. Waarom? Waarom? Je hoort deze vragen bijna dagelijks. Op je werk, bij je collega's, familie hoor je altijd de vraag van, waarom is er zoveel leed en ellende in deze wereld? Maar wat kon God doen? God is een God van liefde. En er was maar één oplossing. En God had maar één oplossing. En de oplossing was het verlossingsplan. Hij zal zelf naar onze planeet Aarde komen, om de planeet te redden. En daarom viel de hele wereld, het nu eigenlijk het kerstmis... Maar het kerstmis is eigenlijk voor ons het, het verlossingsplan... waar we moeten bekendmaken aan de wereld. Niet de mensen vertellen dat er een babytje daar was. Het is voor ons de mogelijkheid om hen te vertellen... over de verlossingsplan van Jezus Christus. En de beloften in de Bijbel... over de spoedige wederkomst van Jezus Christus. Dat is het verlossingsplan. Hij zou, hij zou het verlossingsplan... waar Eeuwenlang werd hun verteld over dat, dat er een, een, een onschuldige lammetje hè, werd geofferd. En het verwees allemaal naar Jezus Christus dat hij ooit voor onze zonden zal sterven. En dat werd al vanaf het paradijs al ingesteld. Want de Bijbel zegt het loon van de zonde is dood. En in Johannes die verwijst ook hier naar zie het lam gods die de zonden der wereld zal wegnemen. Er was maar één oplossing. Het verlossingsplan alleen. God alleen. En eeuwenlang werd het aan, aan het volk van Israël... dit uh, uitgelegd over het offerstelsel. Hè? Het paaslam zal eens sterven. Het boek Jesaja is een heel belangrijk boek voor het Joods volk. En daar wordt alles in details uitgelegd. In het boek Psalmen. Uh, de, de boek Ezekiel vertelt daarover. En door dit offer hè, werd Satan voor altijd verslagen. Daar aan het kruis, toen Jezus aan het kruis stierf, daar openbaarde hij zijn ware karakter. Toen was voor het alle heelal, voor alle mensen, was het duidelijk wie hij is. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Opdat, dat is weer een keuze. God heeft ons een keuze gegeven, een vrije wil. Opdat, een ieder die in hem gelooft. Jezus stierf aan het kruis, om ons vergeving van zonden en het eeuwige leven te verzekeren. Wanneer je kracht nodig hebt, wanneer je kracht nodig hebt om je problemen te overwinnen, wanneer je kracht nodig hebt om je zorgen te overwinnen, je stress, depressie, je ziekten, heb je meer moed nodig in je leven, vestig dan je aandacht op hem alleen, op Jezus Christus. Hij alleen begrijpt je. God is een God van liefde. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde aan ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Wat een geweldige boodschap. En het ligt aan onze eigen verantwoordelijkheid om dit aan de mensen te vertellen... Goed, we hebben dit al eerder gelezen. Hè? We, zijn, we hebben de verantwoordelijkheid als de wachter over het huis Israëls... om dit kenbaar te maken aan de mensen. Nu is het moment. Kerstmis is de mooiste moment om de mensen te vertellen. Twee weken geleden hadden wij een bijbelstudie in Permerend En dat had ik ook hier aangehaald over de geboorte van Jezus Christus. De ware betekenis van kerstmis. De ware betekenis... Over de geboorte van Jezus Christus. Als je bijvoorbeeld in de media kijkt, in, in, in de bladen, magazines, zie je altijd een tekening van, de, van drie wijzen uit het oosten. Maar als je in de Bijbel leest, zoals je net had gelezen, de wijzen kwamen uit het oosten. Maar het staat geen aantal op. Maar zo word je misleid door de media, door allerlei communicatiemiddelen, zie je altijd netjes drie wijzen uit het oosten maar dat is hier heel interessant, dit is wat Satan wilt één wereldreligie en één wereldregering en dit is al heel lang geleden al gepland, niet hier op planeet aarde, het is al in de hemel is, heeft, is dit al van plan te gaan doen hij had het getracht bij andere planeten, maar dat is niet gelukt maar hier op aarde maakt hij gebruik van de religieuze machten, hè, wereldregering, wereldreligie, politieke machten. Het thema van, van, van deze morgen is Amerika in Bijbels profetie. We gaan naar openbaring 13, vers 11 en 12... Het boek Openbaring is een boek met heel veel symbolen en heel veel ja, symbolieken die het moeilijk zijn te begrijpen. Je moet, men moet goed de onderscheid zien van wat is nou letterlijk geschreven en wat is nou in profetische taal geschreven. Wanneer een profeet een visioen heeft gekregen, of een droom van God, of een opdracht dan weet je dat is een taal in visioenen, dan weet je dat is een taal in symbolieken. En we zullen dat wel stap voor stap wel uitleggen, want het is heel moeilijk om dat allemaal te begrijpen, maar ik zal proberen dat zo heel simpel mogelijk uit te leggen. Deze ene bijbeltekst alleen, heb ik al 400 slides om dat te kunnen behandelen, ben ik drie dagen bezig, maar we gaan dat heel kort en heel eenvoudig uitleggen zeg je? Oh, goed zo. <lacht> en ik zag een andere beest uit de aarde opkomen. En hij had twee horens. Aan de horens van het lam gelijk. En het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest uit. In tegenwoordigheid. Ervan. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden welks dodelijke wond genezen was. Dit is een klein systeem, om een methodiek om bepaalde woorden te kleuren. En dat zo eruit te halen om dat te kunnen ontleden om te zien wat is de betekenis van dat woord. Wat is de betekenis van dat symbool of de symboliek? En dat gaan we proberen stap voor stap uit te leggen. De vraag is dan van wie is die beest uit de aarde? Wie is die draak? Wie is de eerste beest die van zijn dodelijke wond is genezen? Maar wanneer en hoe? is die beest van zijn dodelijke wond genezen. Heel ingewikkeld, maar soms maken we het ingewikkeld... maar soms is het veel eenvoudiger dan we denken. Het boek op een baar is vol met symbolen. Hier zijn een aantal van die symbolen, er zijn er heel veel... maar als ik dat allemaal zal uitleggen... Gaat u vanmiddag om twee uur naar huis en bent helemaal gestrest deze, deze sabbatmiddag. Maar dat is niet de bedoeling. Een aantal symbolen is, is, kan je dat allemaal vinden in de Bijbel zelf. De Bijbel, de Bijbel zelf, verklaart zichzelf. Wateren is een symboliek van volkeren. Winden staat voor politieke onrust of oorlogen. Dieren zijn koningen of koninkrijken. Horens zijn koningen of koninkrijken. En dit hadden wij ook uh, vorige maand al behandeld in Daniel 7. In het boek Openbaringen wordt ook uh, Jezus ook uitgebeeld als, als uh, een generaal die op een witte paard rijdt. Maar uh, Apostel Johannes was in ballingschap ten tijde van het Romeinse Rijk. En hij probeert iets te beelden van ook ...wat uit de Romeinse tijd zich plaatsvindt. Wanneer de generaal naar het slagveld gaat... ...dan komt hij in zijn mooiste ornaat... ...in zijn mooiste kleding, de mooiste tenue... ...want het slagveld is, is, is, al, is al... ...hoe noem ik het? De oorlog is al beslist. Dus het enige wat hij komt is alleen maar het land in bezit nemen. Dat dus zijn van die symbolieken die openbaring dat begrijp ...in dat licht... ...van het Romeinse Rijk, in dat licht van de tijd. En dat moet je proberen in onze tijd te brengen. Hoe doe je dat? Openbaring 13, vers 1 tot 10. Als u dat rustig doorneemt en thuis leest... ...verwijs ons weer naar Daniel 7. Want Daniels openbaring 8 staat het volgende... En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is zeden de grondlegging der wereld. Kunnen kun jullie nog herinneren welke twee boeken er in de Bijbel wordt beschreven? We hebben het gedenkboek en het boek des levens. In het gedenkboek, bij het oude Israël, werden je zonden beschreven. En als je zonden had beleden, dan werd je naam in het boek des levens opgetekend. En dat is een symboliek dat ook uit, uit de traditie komt van het heiligdomsleer. En dat is een hele lange geschiedenis. Maar dat is wat, wat apostel Johannes probeert ons te verwijzen naar de profetieën in het boek. Daniel. Het boek uh, Openbaring beschrijft over twee beesten. Ja, de eerste beest die kwam uit de zee en de andere beest uit de aarde. De eerste beest die hadden we vorige maand al heel uitvoerig al behandeld. In Daniel 7, vers 23, hadden we dit uh, uitvoerig uitgelegd over deze vreselijke beest... met die tien horens. U kunt naar Blijdorp gaan... maar u kunt hem daar niet in een dierentuin tegenkomen. Het is maar een, een symboliek. Maar het verwijst ons naar het Romeinse keizerrijk. Daarna zag ik in een nachtgezicht een zie. Een vierde dier, vreselijk sterkwekkend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde. En wat overbleef vertrat het met zijn poten. En dit dier verschilde van al de vorige en had tien horens. We gaan het een beetje herhalen, hè? want het is een beetje op te frissen. Kun je dat nog herinneren, de, de vier dieren in, in Daniel 7 nog herinneren? De leeuw met adelaarsvleugels, de, de beer met de drie ribben in zijn muil... Ja, en hij stond met zijn één poot en richtte zich op en dan hebben we de luipaard met de vier koppen, met de vier vleugels verwijst ons naar de onderstaande koninkrijken, de wereldregeringen Babylon, midden persie Griekse Rijk en Arend is de koning der Vogels in, in, het, in de hemel. En de leeuw is de koning van de landdieren. Vleugels is weer de symboliek van snelheid. Hoe snel ze groeien, hoe snel ze de wereld hadden veroverd. We zien de, de beer dat Mede Persje voorstelt. De drie ribben. De drie koninkrijken die hij had vernietigd. Babylon, Lydia en Egypte. Daarna hebben we de Griekse Rijk met de vier koppen. U weet, toen Alexander stierf, had hij geen opvolgers. En het Rijk werd overgenomen of voortgezet door vier generaals. En dan hebben we de verschrikkelijke dier, het Romeinse Rijk. Dat verwijst ons weer naar Daniel 2. De benen van het beeld... En daar zou toen tien horens uitkomen. Het verslimt de hele aarde en zal haar vertreden en vermorselen. En dit, we kunnen het allemaal, historisch gezien kunnen wij dit zien, aan de hand van de vervulling van de profetie in de geschiedenis, hoe dat heeft plaatsgevonden. We hebben besproken over die kleine horen, de kleine Horen of de, de antichrist of het pauselijke koninkrijk, uh, wereldrijk. We hebben gezien over de tien kenmerken van de kleine horen. Hij komt op uit het vierde dieren. Hij had ogen, als mensen ogen en een mond vol grootspraak. Het is heel simpel hè, om het de Bijbel uit te leggen. U moet het gewoon stap voor stap de Bijbeltekst lezen en gewoon naast u neerleggen. Hij verscheen na de tien andere horens. Er zouden drie horens worden uitgerukt. Drie koningen ten val brengen. Hij zou de heiligen des Allerhoogsten te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Zijn macht zal zijn een tijd, tijden en een halve tijd... U kunt nog herinneren, dat waren 1260 jaren. Begon in 538, eindigde in 1798. We gaan heel snel doorheen, dat is een beetje herhaling. Hij begon klein, maar werd groter dan de ander. Zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. Zijn kracht zal alleen maar van... Lucifer komen, Satan zelf, zal hem die kracht geven, samen met zijn gevallen engelen. En hij zal tegen vorst der vorsten, zal hij optreden. Hij zal blijven, hij blijft koppig, die man. Maar we zullen zien hoe dat in de geschiedenis, waar wij dagelijks mee te maken hebben. We hebben gezien hoe een einde kwam aan het Romeinse tijdperk. Eh, er was chaos, wanorde, corruptie in het Romeinse Rijk. En men zocht naar één wereldleider die daar verandering kon brengen. Het Romeinse Rijk werd aangevallen door, door de barbaren, door de vandalen uit Noord-Afrika. En uit die chaos zocht men naar een leider. Iemand die hen kan leiden. Iemand die vrede kon creëren in het Romeinse Rijk en geschiedkundige verslagen tonen ons dat zij de enige overblijvende macht kozen die een schijn van orde vertonen en dat was de godsdienstige macht van Rome dat was de eerste religieus politieke macht in Rome en wat, het, wat hem deed zal hem gelukken niet alleen in het verleden, maar ook vandaag en in de toekomst zal dat hem gelukken. We hebben dat bestudeerd. De pontifex maximus, de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde. Hij alleen, zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. We hebben het gezien in het jaar 538, hoe Rome veranderde naar een religieus Politieke macht onder leiding van Lucifer alleen. We hebben gezien de geschiedenis hè, over de vervolgingen. We hebben dat allemaal, dat hele wereldgeschiedenis, even doorheen gevandeld. Het is moeilijk om 1260 jaar geschiedenis in, in een paar minuten tijd te bestuderen. We hebben gezien, hè, we hebben de identiteit van de kleine horen hebben wij vastgesteld... We hebben zijn pincode zelfs achterhaald. Het getal 666. Hè? Dat is al, al achterhaald. Openbaring 13, vers 18. Hier is de wijsheid die verstand heeft berekend. Het getal van het beest. Want het is het getal van een mens. En zijn getal is 666. Op de tiara van de paus. Daar staat het volgende. ...woorden uh, ingegrift... ...vicarius, filidae... ...in het Latijns. En we kennen... ...de meeste ouderen van ons kennen wel... ...de, de Romeinse letters... ...waar we toen op de lagere school moesten leren. De, de, de betekenis... De ...v is 5, i is 1... ...c is 100... ...en als je dat optelt... ...kom je aan het getal 112... ...en als je dat al het getal optelt... Vicarius Filidai. Dan kom je aan het getal 666 uit. Vicarius Filidai. de plaatsvervanger van Jezus Christus op deze aarde. Zo heeft hij nog meer aanspreektitels: Opvolger van Peters, Paus van de universele kerk, primaat van Italië, aartsbisschop en metropoliet van de Romeinse kerkprovincie, bisschop van Rome. Soeverein van de staat, Vaticaanstad en dienaar van de dienaren van God. En zo heb je nog meer van zijn titels, ongelooflijk. Hij heeft een macht gekregen voor tijd, tijden en een halve tijd. Een tijd is een jaar, tijden is twee jaar, halve tijd is een half jaar. Totaal drieënhalf jaar. De Bijbel spreekt over een, een, een dag als een jaar. U kunt dat lezen in Ezekiel 4, vers 5, nummer 14, vers 34. Dus 12 dagen is 1260 jaren. Dus wij gaan uit van een maand kledderen van 30 dagen. En we zien in 1798 dat er een eind kwam aan het pauselijke macht. En wat was er bijzonder in 1798? We kunnen dat aan nou me herinneren nog? Poop Pius VI werd toen gearresteerd. En werd naar ballingschap gebracht. En genia, generaal Alexander Bertje kwam Rome binnen. Als je dat zo leest in de geschiedenisboeken lijkt dat wel eenvoudig. Maar ga maar even een man van zo'n hoog aanzien. Met zo'n grote macht. Ga hem maar eens even arresteren. Dat is niet zo eenvoudig. Laat staan in deze tijd. Maar elk woord van God is in vervulling gegaan. En we kunnen daar zien hoe betrouwbaar het woord van God is. En de Bijbel spreekt hier over een dodelijke wond. Maar we hebben gezien dat en net gelezen: hij zal. Van zijn dodelijke wond genezen. En dat brengt ons weer terug. Naar openbaring 13. En ik zag een van zijn koppen. Als ten dode gewond. En zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest. Met verbazing. Achterna. U ziet het. Het, het, herhaalt, het herhaalt zich. Dat, de gehele aarde. De gehele aarde. Het het, het toneel speelt zich niet af in Israël, of in Zuid-Amerika, of in Japan. De gehele aarde. De conflict wat in de hemel plaatsvond, betreft de gehele aarde. We hebben dit ook behandeld. Hè? De genezing van zijn dodelijke wond vond plaats op 11 februari 1929, toen een historisch verdrag tussen de Italiaanse regering en het Vaticaan omtrent de politieke macht van de Rooms-Katholieke Kerk en hun diplomatieke positie werd bekrachtigd. Benito Mussolini leest de geloofsbrieven voor en kardinaal Gaspari tekent namens Paus Pius XI. 11 februari 1929 hele belangrijke jaartal. maar we gaan dat... Uh, dit allemaal... dat, dat, dat hele puzzel proberen... bij elkaar te brengen. En als ik te snel ga... kunt u gerust mij een sein geven... om dat uh, nog een keer te verduidelijken... of nader toe te lichten. Onthoud die datum heel goed. 11 februari 1921. Hitler was net aan de macht. En het is allemaal niet toevallig gebeurd. Alles heeft een betekenis. Alles is al van tevoren gepland. Heel lang geleden, in de hemel, is het al klaargemaakt. De scenario is klaar. We zullen ook dit, dit later heel gedetailleerd uitleggen... op de familie Rockefeller... en de Amerikaanse bankier John Pierpont... Eh, multimiljonairs... die alles in het werk hebben gesteld... om de Rooms-Katholieke bestel... dat Rooms-Katholicisme weer... Uh, ...het macht te, te geven. Want Italië was een economische crisis. En ze hadden heel veel geld ingepompt... ...in de economie van Italië. Met grote kranten... ...zond het, stond het uh, ook gepubliceerd... ...in de kranten in Amerika... Mussolini en Gaspari zijn historic Roman Pact genezing van de dodelijke wond. De Roman Question tonight was a thing of the past, and the Vatican was a peace with Italy in affixing the autographs. Het belangrijke vraagstuk is van dat Vaticaan wat in het verleden was heeft dat er weer vrede is weer in Italië. Het was een gedenkwaardig document over de genezing van de wond. Het is in San Francisco Chronicle gepubliceerd, 11 februari 1929. Hij was van zijn dodelijke wond genezen. U weet wel, als u een wond heeft, dan heeft u altijd littekens... Maar zelfs van die leertekens is hij volledig genezen. En we zullen dat zien aan de hand van het woord van God. We zullen dat zien aan de hand van de vervulling van de profetieën. Hoe dat is ontstaan. We hebben dit al behandeld. Hè? 666. Nou, goed zijn pincode. Dan uh, weet u wat tenminste wat u te maken heeft. Er zijn overeenkomsten in de geschiedenis. Er zijn overeenkomsten in profetieën. In hetzelfde jaar van 1929 vond de eerste Wall Street Crash, de eerste economische crisis. De eerste economische tsunami vond plaats in 1929. Vlak nadat de paus was, was benoemd, dat de diplomatieke relatie werd weer hersteld. En dit is allemaal van tevoren gepland, het is niet toevallig. Maar we zullen dat wel uitleggen hoor. 1798, het jaar van de dodelijke wond. Dat de paus werd gearresteerd. Hetzelfde jaar was de geboorte van Amerika. Is dit allemaal toevallig? Ik denk het niet. Het woord van God legt ons dat uit, dat het niet zo is. Maar we kunnen zien, we kunnen zien in de geschiedenis hoe dit allemaal, allemaal in elkaar zit. Maar zoals ik zeg, het is niet eenvoudig om dit even in één uur tijd uit te leggen. Dus probeer mij goed te volgen. Er is een organisatie, een machtige organisatie. We zullen dat ook wel verder verdiepen. Ze hebben deze lijfspreuk. Het is in het Latijn geschreven. Zij zeggen Ordo Abchao als ze bij elkaar komen, deze mensen... dan zeggen ze, we gaan weer... ordo op doen. Ze creëren chaos. Ze creëren... christenen in deze wereld. Ze creëren, ze creëren virussen. Ze creëren ziekten. Ze creëren oorlogen. En uit die chaos... zorgen zij weer voor vrede. En uit die chaos... zorgen zij voor politieke instabiliteit. Let wel, de kennis die de Satan en zijn engelen had, is hem nooit ontnomen. Het is verduizendvoudig en hij gaat rond als een briezende leeuw. En we zullen dat zien, wie hier allemaal achtersteekt. Toen dit bekend werd uh, vorig jaar over de chaos in Amerika met economische crisis, heel veel christenen raken in paniek. En ze, waarom raken jullie in paniek? Het is allang, allang voorspeld. Het is allang beschreven in de Bijbel, dat dit zullen plaatsvinden. In, in, in Lucas staat ook van, wanneer je deze dingen ziet gebeuren. Over, Jezus noemde al die tekenen in de eindtijd, over al die rampen en oorlogen. Wanneer je deze dingen ziet gebeuren, raak niet in paniek, maar richt je ogen omhoog. En zie op hem. Wij moeten niet onze aandacht richten op, op al die ellende om ons heen en al die, al die crisisen. Nee, wij weten, Jezus Christus heeft hem al verslagen aan het kruis. Dat moeten we onthouden, wij hoeven niet bang te zijn voor de toekomst. Zij creëren uit chaos en wanorde, vrede, stabiliteit en eenheid. Politiek, oorlogen, rampen, medische wereld, medische wetenschap, onderwijs, alles, maar dan ook alles, hebben ze de touwtjes in handen. Kort geleden maakt de hele wereld zich bekend op de Mexicaanse griep. Nou, ik kan u vertellen, volgend jaar gaan ze weer iets anders uitvinden. Dat weten we van tevoren. Maar de studie van de Bijbel alleen geeft ons een beter begrip van het leven en zijn problemen. Een beter begrip van zonde, dood en lijden. Maar de Bijbel zegt, blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Let goed op. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren. En op te voeden in de gerechtigheid. Op dat de mens Gods volkomen zij. Tot alle goede werk volkomen toegerust. Het is heel belangrijk om onze kinderen op te voeden. Van kindsbeen af. Met het woord van God. Ik ben blij dat mijn moeder hier in ons midden is. Want ook wij werden op deze wijze onderwezen door onze ouders. Van kleins af. Van het van ik denk vier, vijf jaar oud werden we altijd onderwezen uit het woord van God. Om bijbelteksten alleen maar te onthouden en te onthouden en, en, en, en te lezen en te leren begrijpen. Dat is heel belangrijk. Dan, dan, dan word je ook niet door allerlei winden windenheden weer geslingerd van die zegt zo en die zegt zo. We moeten blijven studeren, blijven studeren en blijven onderzoeken. Goed, we hebben die twee beesten eventjes uh, in oogenschouw genomen. De eerste beest komt uit de zee, ja? Hij komt uit de zee, symbool van zee, wateren is volkeren, mensenmassa. Ja, het komt uit, uit het Romeinse Rijk, oké? Okay? En we hebben gezien wie, hoe de identiteit van de antichrist, de identiteit van het beest, de identiteit van de paus... En we hebben gezien wat die symboliek betekent, hè? Met de, met de, en, en de tweede beest dat uit de aarde zal komen. Dan gaan we dat allemaal heel goed uitleggen, want het zijn eigenlijk te, tweelingen van elkaar, maar we gaan dat stap voor stap uh, zo direct uitleggen. 2 Peter 1 vers 20 zegt, dit is weten dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. God zelf zal dat aan ons openbaren. Denk aan hetgeen van vroeger, van ouds gebeurde. Ik immers ben God. En er is geen andere God. God en niemand is mij gelijk. Ik die van den beginnen de afloop verkondig. Vanaf het begin heeft hij de afloop verkondigd. En van alles wat nog niet geschied is, die zegt: Mijn raadsbesluit. Luister goed: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Met andere woorden, ondanks alles heeft God alles onder controle. Alles zal volmaakt zijn. Alles zal volbracht worden. Amerika in Bijbelprofetie. Probeer dat ook thuis zelf te doen. Als u een Bijbel heeft, probeer te kleuren of uh, schrijf dat. En probeer dat te ontleden, woord voor woord te ontleden. Beest uit de aarde. Ja, dat, gaan we kijken naar, naar Openbaring, uh, Daniel 7, sorry. Het ja, beest, de symboliek van verschillende wereldrijken. We hebben dat ook vorige keer uh, nader toegelicht. Uh, het symbool van Rusland, de beer de adelaar van Amerika de, de, de leeuw van Engeland en zo hebben we al die beesten eventjes uit de stal gehaald oh. oké okay. uit de aarde wat bedoelt de Bijbel mee uit de aarde het moet een, een land zijn waar nauwelijks mensen wonen het moet een omgeving zijn waar dat beest zijn macht, zijn religieuze macht, zijn politieke macht zal ontwikkelen en zal, zal doen groeien. We zullen dat tweede beest zo direct uitleggen, want we gaan nu even een korte pauze houden. Want we gaan zo direct verder om dat tweede beest nader toe te lichten. Oké? Okay?